De verdachten werden opgespoord in een groot onderzoek... naar misstanden in de voedingssector in China... waarbij de Chinese politie meer dan 380 zaken heeft onderzocht. Er zijn meer dan 900 mensen gearresteerd. VVD-staatssecretaris Frans Wekers heeft nog steeds geen brief met feitenrelaas over fraude met huur- en zorgtoeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Die had hij hier vorige week donderdag al om gevraagd, maar toen zei Wekers dat hij meer tijd nodig had. De Kamer gaf hem toen tot vrijdag 3 mei. Volgens ambtenaren van de Belastingdienst had Wekers eerder gejokt in de Kamer... toen hij zei dat hij niet van de grootschalige fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaarse bendes wist. Dan wat weer. Opklaringen en droog met vannacht mogelijk wat nevel. Minima 6 of 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon en misschien een enkele bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Plach. Goeienacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Normaal gesproken worden 4 en 5 mei eigenlijk altijd in één adem genoemd. Nou, dat doen we vannacht eens anders en ik koppel 3 en 4 mei aan elkaar. Afgelopen dag was de internationale dag van de persvrijheid... en was het dus tijd om in stil te staan bij journalisten... die zijn gesneuveld tijdens hun werk... en ook om stil te staan bij het belang om in vrijheid... dat vak van journalisten te kunnen uitoefenen. De komende dag staan we natuurlijk stil bij alle mensen... die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog... om daarbij ook des te meer te beseffen hoe belangrijk die vrijheid is... Met mijn gast van vannacht bespreek ik het allebei. Julia Rijksman is topvrouw bij de Nederlandse Publieke Omroep. De Stichting NPO, dan voor de duidelijkheid. En samen met Henk Hagort vormt zij de Raad van Bestuur samen. En ze is Joods, dus dit zijn allebei bijzondere en belangrijke dagen. Voor iedereen die de Tweede Wereldoorlog uh, heeft meegemaakt, of in de familie erbij betrokken is geweest. En voor Joods mensen nog meer, denk ik toch, Julia? Ik weet niet wat eerst is: uh, Raad van Bestuur of Jood. Uh, nee, het is, het, het, dat is zeker zo. Daar zit meer betrokkenheid bij. Maar ik denk dat dit een dag is voor, die voor iedereen belangrijk ja, daarom. is. Ja, ja. Um, dat voor de persvrijheid misschien wat minder. Maar dat is wel heel ja. belangrijk. En we staan nummer twee. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Um, en persvrijheid is een groot goed. Zit dichtbij de reden waarom ik bij de publieke omroep wil werken. Namelijk het vrije woord uh, vanuit alle gedachten uh, Of je joods bent, moslim, christen, links, rechts... Jij bent bij ons vertegenwoordigd. En uh, het journalistiek is bij ons geprioriteerd. Dus extra belangrijk. Um, en uh, we hopen dat uh, ondanks de bezuiniging... wij veel geld kunnen blijven geven aan journalistiek en onderzoeksjournalistiek. Ja, ja. Als je dan wat je zegt, gelukkig, hè, we staan nog heel hoog in de wereldranglijst. Laten we ervan ja. uitgaan ook, dat we dat als Nederland ook blijven doen. Maar als je dan hoort dat bijvoorbeeld mede door de crisis... het in Griekenland een stuk minder gaat, in Italië, in Hongarije. Is dat zorgelijk dan? Ja, het is denk ik belangrijk in een goede democratie dat we ook een goede journalistiek hebben. En dat de journalisten hun werk kunnen blijven doen. Als ik ochtends de kranten opensla, dat ik zie dat een journalist voor ja. mij onderzocht heeft of dingen kloppen of niet. En ja, dus heel belangrijk. En ik zou het, Ik vind het vervelend of vervelend. Ik vind het uh, zorgwekkend. Als dat minder is in andere landen. En ik zie dat inderdaad in landen waar andere crisissen zijn, of waar crisis is, zie ik dat uh, helaas teruglopen. Ja, maar heb je dan wel het idee van, dat zal... ik kan me niet voorstellen... dat in Nederland ooit nog die kant op zou kunnen gaan? Ik of hoop het niet. Nou maar nee. ja, wij worden wel getroffen door crisis en we worden ook getroffen door bezuinigingen. En ook de publieke omroep wordt daardoor getroffen. Dus extra reden om alert te blijven? In die ja, zin. ja, en er moet geld zijn. Ik bedoel, Journalistiek kost tijd. Ja. Mensen moeten goed, nou dat weet je als geen ander... je moet de tijd hebben om dingen uit te zoeken... Ja. Um, en dat kost geld en dat kost tijd. Ja. We zullen het er straks uitgebreid over hebben... Okay. over die dag van de persvrijheid en het belang daarvan in ieder geval. En natuurlijk ook over het belang van herdenken als het om 4 mei gaat. Daar uh, hebben wij het het eerste uur over. Maar ook met u thuis wil ik het daar uh, straks over hebben in het tweede uur. Uh, het belang van herdenken, maar vooral ook aan wie u denkt... als u uh, morgenavond gaat herdenken. U kunt mailen naar kazaluna.ncrv.nl. En als u twittert, twitter dan met hashtag Casaluna. Eerst nog even iets anders, want komende maandag... dan praten we in Casaluna met de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Oek de Jong is een van de genomineerden. En als hij wint, dan krijgt hij een heel hoog geldbedrag. Oek de Jong is genomineerd met zijn boek Pier en Oceaan. Wat zich aandiende, dat waren een aantal verhalen over het Groesse Sas. Dus een plek uit mijn kindertijd. Een lieu de mémoire, zoals dat heet. Herinneringen... Dat drong zich aan me op. Daar heb ik een half jaar aan gewerkt. En toen deed zich een, ja, een soort explosie in mijn, in mijn hoofd voor. En begon ik te zien van... Nou, het moet niet een, een boek zijn alleen maar over dat goede sassen... alleen maar over een kind... Maar het moet gaan over drie generaties. En ik moet terug in de tijd, en ik moet vooruit in de tijd. Dus toen ontstond eigenlijk in, ja, in een maand of in twee maanden. het hele panorama van, van Pieren Oceaan. Dat ik terug zou gaan naar de hongerwinter. Dus 1944, 1945 Amsterdam. En zo eindig in 1971, de tijd dat de grote welvaart in Nederland is gekomen. Je winterliberus, wat ga je ermee doen? In de eerste plaats gaat ze uh, misschien wel een derde naar de belasting. Wat hou ik dan over? Um, dat gaat gewoon naar de bank. Ik, ik heb niet uh, het gevoel van dan ga ik ineens een paradijselijke reis maken. Want daar geloof ik helemaal niet in. Misschien wat cadeaus, uh, cadeaus van kopen. Daar, daar heb ik dan wel, wel zin in. Maar voor mezelf heb ik eigenlijk helemaal niks nodig. De auteur was dat straks aan het eind van het tweede uur van Casaluna. Dan leest hij ook een stuk voor uit zijn genomineerde boek Pier en Oceaan. Op onze Facebookpagina is ook een gefilmd portret van hem te zien. En via de site van Casaluna kunt u zich trouwens ook nog aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan weet u ook meteen wie er volgende week de hele week te gast zijn. Um, het boek heb je niet gelezen. Ik heb het nee. ook niet gelezen, Shula. Nee. Uh, het beschrijft dus drie generaties in die periode van de hongerwinter... tot aan de komst uh, van, van de welvaart in de jaren 60, dat het beter ging. Je bent zelf na de oorlog geboren, een tijd na de oorlog. Maar wel in die tijd eigenlijk die hij beschrijft. En bij hem gaat het ook heel erg over de generaties in de hoeverre uh, de oorlog. Die littekens hebben nagelaten mm -hmm. in uh, het leven van, uh, van de oma, van de moeder. En het uh, kind, Abel, die wordt uh, beschreven. Uh, jij hebt de oorlog ook niet zelf meegemaakt. Maar wel dat het ook zijn invloed heeft gehad op jouw leven. Hoe sta jij morgen te herdenken? Of komende uh, avond is het eigenlijk. Hè? Ja, nou, eigenlijk altijd wel een beetje langs de lijn van mijn, van mijn eigen moeder. Die, die zweeg. Die niet sprak over wat haar was overkomen in de oorlog. Maar als kind voel je je natuurlijk ook door het zwijgen heen. Voel je je wel... Uh, dat het niet goed zit ja. en dat, uh, dat er veel pijn zit. Um, dus ze heeft er nooit over gesproken, maar op de een of andere manier... en ik merk ook als ik ouder, ik ouder word, komt het dichter bij me. Hoe bedoel je um, dat? Het, het raakt me meer. Ik heb ook, ben ook meer te weten gekomen over haar oorlogstijd. Um, ze zat ondergedoken. Ze heeft jaren als pubermeisje op een kamertje gezeten. En ik, denk, ik weet niet precies, maar het zal twee bij drie of drie bij vier zijn geweest... maar niet groter dan dat, met haar broertje... Je kunt je niet voorstellen dat je van 2000... Uh, weet ik veel, 10 tot 13 samen met mij op een kamertje moet zitten. Sowieso niet, trouwens. Maar uh, dat terzijde. En dat je geen kant uit kan. Dat, dat je gewoon ook... op een kamertje ja. zit en niet naar buiten kan. En ja, dat soort ervaring en, en de verhalen over haar achtergrond... daar heb ik, ben ik meer te weten over gekomen. Maar ze heeft het zelf nooit willen vertellen? Ze heeft er zelf bijna niet over gesproken. Behalve toen 4 of 5 mei dan was ze stil en in zichzelf gekeerd. en uh, ja, Noem het maar een beetje depressief. Ja. Um, dus het heeft natuurlijk littekens gegeven. Ik heb eigenlijk tot een jaar of twee geleden tegen mezelf gezegd... en ook tegen de buitenwereld dat het mij niet heeft geraakt. Dat ik niet een tweede generatie ben en dat dat niet zo is. En ik weet nu niet zeker of, het, of dat waar is. Wanneer ben je dan gaan twijfelen? Waarom ben je gaan twijfelen? Doordat ik een keer het verhaal heb gehoord, een jaar of twee geleden, van wat haar overkomen is. En ik merkte dat uh, ik toch wel geëmotioneerder ben. Maar nogmaals, misschien is het wel gewoon de leeftijd uh, van verhalen die gaan over de oorlog of die daarmee te maken hebben. Of het lezen van een dagboek wat ik twee jaar geleden heb gekregen. Want zo weet jij wat er met, met jouw moeder, hoe zij, mm, wat zij heeft gedaan nee. in de oorlog. Heeft ik weet het omdat haar broer is overleden. En uh, ik daardoor iets meer contact kreeg met die kant van de familie. En ook wat meer verhalen kreeg te horen. En uh, mijn zusjes, en met name mijn middelste zusje, wist ook iets meer. Dus daar ben ik ook iets meer aan gaan vragen. Ik was de jongste, dus ik vroeg minder. Ja. Heb je nooit? Waarom heb je het nooit gevraagd? Of was je gewoon sowieso een heel... Rustig meisje? Nou, ik was niet zo. Nee, ik was geen rustig meisje. Nee, ik was denk ik een jongen, zoals je dat zou zeggen. Dus ik was niet rustig. Um, maar ik herinner me wel één moment. En dat was. Er zat een bureautje en daar zat een jodenster in. Die pakte ik, want ik speelde uit dat bureautje. Speelde ik met allerlei dingetjes die erin zaten. En dat liet ik haar zien. En uh, ze pakte het weg. En de volgende dag ging ik weer het bureautje kijken. Juist iets wat je niet mag zien. Ga je dat gaat haar weer zoeken. Niet, ja, ja. En toen was het er niet meer. En dat was het. En toen wist ik, in ieder geval dacht ik, ja, dat klopt niet. Maar het heb je niet gevraagd van, mam, Jawel, wat is dat of waar... waar maar het was niet een begaanbaar terrein. Um, ik herinner me dat ik op school leerde dat een Jood niet in het park mocht zitten. Samen met een niet-Jood. Dus het park was verboden voor Joden. En dat ik aan haar vroeg, maar hoe deed je dat dan met jouw vriendinnetje, tante Mies? En de antwoorden er waren kort. Uh, ik ging niet in dat park zitten. Punt. En dan voel je als kind waarschijnlijk wel: ik moet ook niet Zeker. verder gaan. Dat heeft geen zin. Nee, ja. nee want je wil natuurlijk je moeder ook even drie doen. Het lijkt me ontzettend moeilijk. Het lijkt mij misschien nog wel moeilijker als er niks gezegd wordt dan wanneer er wel over gesproken wordt. Hoe pijnlijk het dan ook kan zijn. Ja, weet je, zelfs dat weet ik niet of dat waar is. Want als er heel veel over gesproken wordt, dan wordt er ook een soort last op je schouders gelegd. Um, maar daar ja, da da hangt continu iets in de lucht dan? Daar hangt iets in de lucht. Maar goed, door het hele jaar heen was ik ook gewoon een een kind wat buiten speelde en kattenkwaad uithaalde. En, uh, dus, dus er waren ook hele andere... Als dus kapotte dan al binnenkwam van in de bomen klimmen... En in de bomen klimmen en belletje trekken. Belletje trekken of, en alles. Ja, ja. Dus, um, en daar was ik wel een exponent van, van dat laatste. Dus, uh, um, en, maar we hebben het nu specifiek over 4 vijf, 5 ja. mei. Dus, dan drukte het wel degelijk op, Dan op het drukte het, het. Ja. en uh, uh, voor de rest... Uh, het is wel een mooi verhaal. Ik, ik weet dat ik uh, als enige heb ik een Joodse naam gekregen. Shula. Uh, Shulamit. En uh, uh, mijn twee oudere zusjes hebben niet Joodse namen. En dat was eigenlijk omdat mijn ouders uh, durfden. Want de staat Israël bestond. Sinds 1948. En was toen nog niet een land wat zoveel problemen had als het nu heeft. Mm -hmm. Dus toen was voor hun een veiligheidsgevoel uh, om een kind een Joodse naam te geven. Ben je er blij mee? Nou, het lijkt me makkelijker als je Saskia of uh, een andere algemene naam hebt. Een Nederlandse naam. Ik hoef niet zo een hele specifieke buitenlandse naam te hebben. Maar Luc Map is het ook goed. Zit er nog een betekenis aan? Het komt uit Hooglied. In het Hooglied staat uh, Sula, Shula, meet keer terug tot mij. En uh, uh, als je op internet kijkt, dan zou het gaan over vrede. Shalom, Shula, Maar ik, niemand weet dat zeker, volgens mij. Nee, maar het, het is wel altijd meteen dat je dan weet... Oh. Zij is Joods. Als je, je echt... als je daar bewust naar gaat zoeken. Hè? Ja. ja. ja. Je in het begin zei, ik heb daar nooit zo'n behoefte aan gehad om daar überhaupt mee bezig te zijn. Nee, ik, na het, te het, denken. Is, het is een onderdeel van wie ik ben. Maar het is niet een onderdeel van wat ik altijd doe. Nee. Ik bedoel, uh, en er zijn meer dingen die mij drijven dan alleen maar Jood, mijn jodendom. Ben jij wel naar Israël geweest? Meerdere malen. ja. Ja, ja. ja. En voelt er dan iets van thuis? Of is het gewoon, voelt het als een vreemd land? Nee, het voelt ook wel als thuis en herkenbaar. En uh, een bewegelijk, bewegelijk volk. Uh, zich met uh, heel veel intensiteit. En tegelijkertijd maak ik me politiek ook zorgen. Dus daar zitten ook altijd die twee, twee lijnen in. Dus ik ben niet zo zonder zorg als ik kijk naar de staat... en, en uh, de situatie waar het in verkeert... En, en de situatie in aanzien van de Palestijnen... Dus die tweespalt zit er ook in. Ja, maar wat, wat voelt, voel je in hoeverre? Zeg je, ik herken dingen of? Ja, wat ik zei, de intensiteit. Ja, hoe, ik, hoe, ik leef, hoe is dat? Ik, ik ben een intens mens, denk ik. Um, en wanneer leef je intens? Nou ja, een van de dingen die ik uh, tegen uh, mijn collega zei... Was, ik ben iemand die liever vraagt en, en probeert te doorgronden wie jij bent... dan dat ik wil dat je heel veel aan mij vraagt. Dan zit je heel vervelend hiervan. <laughs> ja, dat is heel vervelend, vervelend daarom is het heel goed en heel dapper <laughs> ja. wat ik doe. Ja. Maar die intensiteit die zie je in, in Israël terugkomen. Ik, ik herinner me, ik was, met een, uh, ik was in Israël en de, uh, mijn vriendinnetje die ging een winkel in. En uh, die wilde iets niet kopen. En toen zei die vrouw tegen haar... Uh, But why don't you try something else in your life? Nou, dat. Dat vind ik zo mooi. Ja. Of een andere vrouw die mij vertelde dat ze via de 008 is... dat toen daar het nummer van de Weight Watchers wilde. En de vrouw achter de centrale zei... waarom ga je niet gewoon naar de lijn? Je hoeft helemaal niet naar de Weight Watch. Je moet gewoon minder eten. Dus iedereen bemoeit zich met alles. Nou, dat doe ik dan niet, maar die intensiteit vind ik heel mooi. En, en is, leidt dat ook tot intens leven? Dat je... Nou ja, Het is niet zo dat ik extreem leef, maar ik leef wel intens. Ik, ik probeer alles wel goed te doorvoelen en te doordenken. Um, dus ik doe, Er is weinig small talk en ik probeer dingen goed te begrijpen... en, en goed uh, te voelen. Ja. Dus daar zit wel de intensiteit in. Maar dat is dan, uh, vind ik redelijk rationeel benaderd... maar dat je extreem, dat je intens blij of intens boos... dat, dat zich ook nee, in je emoties toch, uit of dat niet? Nee, volgens mij niet. Nee, ik denk dat ik wel intens... Nadenken en intens voel. Ja, want ik, heb zo... ik, ik heb het wel eens gezegd uh, in een interview. Dus dat, is dat ik altijd... Ik kijk niet alleen naar wat iemand zegt. Ik probeer ook te kijken naar hoe die handelt. En wat ja. hij doet. En wat hij nou eigenlijk niet zegt. Maar wel bedoelt. Dus het is altijd een soort mix van alles. Maar dat is ook je vak toch? Je komt uit de communicatie. Of is dat ook karakter? Nee, het is ook karakter. Het is ook heel goed naar mensen kijken en proberen te denken... want mensen zeggen dus heel vaak niet wat ze bedoelen. Dus dan moet je ook proberen te begrijpen wat ze eigenlijk bedoelen. En die onderliggende boodschap probeer ik ook te begrijpen. Dus het is eerder dat je daardoor de communicatie in bent gegaan? Ja. Doordat je wel... altijd al nou ja, da net ja, ik al, Terug even naar mijn moeder, het linkje. Uh, zij zei, uh, je moet journalist worden... want ik was vroeger al bezig met vragen te stellen... om te weten te komen wie degene was die tegenover me zat. En leidde dat dan tot uh, genante taferelen? Vast. Uh, nou, ja, ja, moet nee, zelf, ja. denk ik. Ik nee, was zelf ook iets te nieuwsgierig. En ja. dat leidde er dan toe dat je van de ene buurman hoorde dat hij tegen de auto van de andere buurman was aangereden. Wat ik natuurlijk niet mocht vertellen. En dan stond de buurman thuis. kwam van: hé, hey, ik heb een deuk in mijn auto. Oh, dat heeft ome Wim gedaan hoor. Dat stond hij net te vertellen. Ja. En ik kon dan wel goede buurtruzies veroorzaken door mijn eerlijkheid en nieuwsgierigheid. Maar. Ja, dit is wel herkenbaar. Ik, uh, uh, Mijn moeder is een tijdje ziek geweest. Toen was ik even bij een. Uh, en mijn pleegmoeder verhaalt nog regelmatig dat ik binnenkwam en zei... ja, mijn zusjes en mijn moeder willen het niet vertellen... maar ze vinden de bank hier ontzettend lelijk. <laughs> dus, uh, maar dat was meer een beschouwing, want ik dacht... ja, het is ook een helemaal geen mooie bank, maar ik vind dat ik dat nu wel moet zeggen... nu ik hier een tijdje hier ga logeren. Ja, maar het heeft wel met de eerlijkheid te maken waar ja, je als journalist op zoek bent, toch? Ja, ja altijd op zoek naar de waarheid. Dat dan weer wel, ja. Maar dat is voor feest en partij altijd leuk om nog even te verhalen. Ja. Herdenk jij thuis? Waar ben je morgenavond om 8 uur? Ik zit in de kerk. Ik, mag, ik ben genodigd. Dat vind ik een hele grote eer. Um, ik ben, uh, ik, voordat ik deze functie had, was ik producent bij IDTV. Uh, ja, IDTV produceert het 5 mei concert en is ook betrokken bij het 4-Mei-concert. Of oh, sorry, 4-Mei-bijeenkomst. Yes, yeah. En uh, de directeur Nina Noter heeft gevraagd of ik erbij wil zijn. Dat vind ik een grote eer. Is dus het voor het eerst? Nee. nee. Niet. Nee, ik mag er al een paar jaar bij zijn. Maar goed, ik ben nu weg bij IDTV. Ik, ik, als, ik ben natuurlijk bij de publieke omroep zijn we betrokken bij de herdenking. Ja. En ik vind het des te bijzonder dat ik er weer bij mag zijn. Er is veel discussie dit jaar, wederom ja. zou ik bijna zeggen, ja. over de herdenking. Vandaag had we Stand.nl wat tussen de middag wordt uitgezonden hier op Radio 1. Ook de stelling erover, na, aan de, mede naar aanleiding van voren, waar de discussie over is. Hè. Uh, en in hoeverre je nou Duitse kant, Duitse slachtoffers mag herdenken... langs Duitse graven mag lopen. Uh, even luisteren naar de stelling die er was bij Stand.nl... en um, hoe de stand was okay. aan de luisteraars. De dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Dat is onze stelling. Bijna duizend mensen hebben daar intussen op gestemd. 36% is het eens, 64% is het oneens. 64 procent nog steeds oneens. Vinden dus niet achterhaald. vind uh -huh. dat we door moeten gaan zoals we moeten herdenken tot nu toe. En dat houdt dus in nog steeds veel gevoeligheid. Om die Duitse kant te herdenken. Hoe sta jij daarin? Uh, nou ja. Ik denk dat het uh, belangrijk is. Uh, ik denk een paar dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we gezamenlijk een minuut hebben. Waarin we gedenken en herdenken wat er gebeurd is. En niet alleen in de Tweede Wereldoorlog... herdenken we ook Nederlands-Indië, uh, Libanon, uh, Afghanistan. Ik vind dat een heel belangrijk moment. Dat is een nationaal moment en is een nationale verbinding. Dat is één. Het tweede is dat ik uh, zelf het ingewikkeld vind... om daders en slachtoffers tegelijkertijd te gedenken. Dat geldt voor mij persoonlijk. Mm -hmm. Ik uh, vind het prima als mensen vinden... dat Duitsers herdacht moeten worden... maar dan niet op hetzelfde moment als de slachtoffers... En persoonlijk, uh, nogmaals, vind ik dat je die ding niet moet verwarren. Ja, maar als iemand dan uh, vertelt inderdaad... ja, maar degene die Duitser had er ook niet voor gekozen... of wist ook niet goed waar die aan begon... kan je daar dan in meegaan? Of? Maar niet op 4 en 5 mei. Nee. Daar zit voor mij echt een groot verschil. Daar gedenk je en herdenk je de slachtoffers. En je gedenkt en herdenkt de bevrijding. Ja, en, en dus die aan geallieerde kant zijn gevallen. Ja, Want aan de Duitse juist. kant zijn ook veel slachtoffers gevallen. Ja, maar goed, uh, uh, als, uh, dat is, ik heb het niet over de soldaten... en ik heb het niet over de SS'ers en de NSB'ers. Dat zijn andere mensen. Ze staan in een andere rolverdeling. En uh, uh, als iedereen, iedereen moet zelf weten wie die gedenkt en herdenkt. Maar nogmaals, niet op 4 en 5 mei, wat mij betreft. Nee. Um, maar er is heel veel om 4 en 5 mei om wel te gedenken. En dan roep ik ook... Uh, het gaat niet alleen over de mensen in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat ook over uh, Afghanistan. Het gaat ook over Libanon. Het gaat over de oorlogen van nu. Het gaat over de soldaten van nu. Dan gaat het wel om de soldaten. Ja, ik vind die, die verbreding vind ik heel, heel belangrijk. Ja. Um, maar dat. Kijk, ik, ik ben. Uh, ik zie ook nog dat de, de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. en die het niet heeft meegemaakt als soldaat of, of anderszins, maar als slachtoffer. Daar leven nog veel mensen van. Uh, en die, die lopen ook nog rond, die zijn er nog. Uh, dus het gedenken en herdenken voor die mensen vind ik ook belangrijk. Ja. En dan moet je dus niet aan tornen, dan moet je niks veranderen voorlopig. Nee, nog nee. afgezien van het feit dat ik vind dat het een prachtig symbolisch moment is ook voor onze samenleving. Ja, maar als het dan gaat over, want dat is natuurlijk ieder jaar waar de discussie over gaat, is of er aan Duitse kant dingen Snap ik. mede herdacht mogen worden. Ja. Zeg je over tien jaar, over vijftien jaar, twintig jaar, zal zoiets makkelijker worden? Nou, ik herinner me dat ze die vraag is me voor je gesteld. toen dat ze speelde met het gedicht: Moet je dat wel of niet doen? Dat heb ik hetzelfde antwoord gegeven als nu. En dat ik vind het prima als mensen dat willen doen, maar niet op vier, vijf mei. Ja, ja. Dat is een ander moment. Met een andere datum. Ja. Ben je veel familie of is veel familie van jou omgekomen in de oorlog? Ja, en net zoals bij alle andere Joodse families. Um, er is natuurlijk uh, ongelooflijk veel uh, joden in Nederland zijn weggevoerd. Uh, procentueel erg veel zelfs. Uh, dus ook bij mijn familie. Ja. ja, opa's en oma's, heb je die gekend? Uh, van moeder en vaders kant niet, maar die zijn toch allebei na de oorlog... heel snel na de oorlog overleden. Uh, van vaders kant wel. Ja. Maar goed, uh, dat waren natuurlijk families met zusjes en broertjes... en neefjes en nichtjes. En konden die daar wel over praten? Je ja, bedoelt mijn tantes en mijn... Ja? Uh, nou, ik herinner me niet dat ik daar veel met tantes en. Ik heb niet veel met familie erover gesproken. Ik niet, maar ik was ook de jongste. Dus ook hier hebben misschien mijn zusjes dat wel gedaan, maar ik niet. Maar ik denk het niet. Nee, maar je hebt er ook niet met je zusjes uitgebaard over? Nee, behalve over nu gehad. de ja. laatste periode. en meer aan hebt. Uh, ja, en, en, en ook door, uh, nou, door de gesprekken en ook door. Uh, mijn zusjes actrice, dus die heeft ook uh, het speelt nu en heeft gespeeld Hanna Arendt en uh, Martin Heidicker en ook uh, haar eigen solo en daar komt ook komt ook stukken in terug en dus dat zijn allemaal persoonlijke dingen die je dan raken ja en waardoor je er nu weer meer ja, waardoor je mee bewuster hebt. bent ja. ja wij vragen natuurlijk altijd onze gasten om muziek mee te nemen mm -hmm. ja. en dat heeft in dit geval heeft het er ook een, een verband mee hè? een link mee ja, nou ja, mijn moeder uh, had een klassieke zangopleiding. En uh, gaf ons Biest van Bach. En het allermooiste, daarmee heb ik even de verbinding proberen te maken... is dat bij de eerste keer dat ik uitgenodigd was door het Nationaal Comité... liep ik naar buiten en toen galmde Biest de uh, over de dam. En toen dacht ik, daar was voor mij de herinnering... dacht ik, het, het, is, het doet recht aan wat ik nu voel... en het heeft de verbinding met waar ik vandaan kom. Muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Jula Rijksman. Topvrouw, mag ik wel zeggen, bij de NPO, de Stichting van de Nederlandse Publieke Omroep. En uh, vannacht praten we over de persvrijheid. De Internationale Dag van de Persvrijheid was afgelopen dag, maar vooral ook het herdenken op 4 mei, wat dus uh, om acht uur vanavond gaat gebeuren. Zongen jullie dit ook thuis dan? Dat je moeder zegt, of je zei, je moeder heeft een uh, klassieke zangopleiding. Werd dit veel gezongen? Nou, ik, ik, ik, ik kan best een liedje zingen, maar dit is echt uh, dit is een hogere ja, kunde. Ja, fantastisch. Uh, als het kan. Dus ik doe het wel eens uh, thuis, maar ik geloof niet dat ik dat in de studio moet gaan doen. Nee, want nee, daar nee, ga ik dan niet beroemd mee worden, vragen. denk ik. Nee, nee maar. Ik wil ook het, graag gewoon dat de luisteraars blijven luisteren. Dus ja, ja, dat lijkt me heel verstandig. Ik geloof niet dat ik dan moet gaan zien. Maar nee, ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Ehm. Um, en uh, ja, dit vind ik echt heel mooi. Maar ik, kan, ik, ik ben zelf, heb ik ooit nog in een bandje gezongen. Uh, ik denk drie maanden of zo. Nee, maar gewoon heel kort. Maar dat was dan meer Wat was het dan voor uh, top muziek? 40 muziek. Oh, echt waar? Veel dus, covers ook en zo? Ja, met name. Uh, uh, I Will Survive was altijd het openingsnummer. Dat was toen nog niet van de Hermes House band. Dus later dacht ik, nou, best een aardige opening. Maar uh, ik geloof niet dat in mijn groot talent uh, verloren is Legen gegaan. ik wou zeggen waarom deze kant op gegaan uiteindelijk. Maar dat had gewoon met uh, nou ja, spreken aan zangtalent te je, maken. Je, ja, ik denk dat ik het uiteindelijk meer van, van zeg maar, mijn energie op het podium moest hebben... dan van mijn enorme kwaliteit. <laughs> je inzet is heel goed, Julia. Je inzet was heel goed. Ja, dat werd er dan waarschijnlijk gezegd. Ja. Um, ik las in een trouwinterview... Jij geeft niet veel interviews. Nee. Is me opgevallen. In een trouwinterview stond er... Uh, dat je het uh, moeilijk vindt om mensen toe te laten. Mm -hmm. Dan had ik een tijd geleden... Um, een interview met Bram Moskovic. Ja. En die... Uh, in, over zijn boek had toen verschenen. En toen hadden we het over in hoeverre je mensen kunt vertrouwen. In hoeverre je mensen wantrouwt. En hij had het heel erg over dat hij per definitie... iedereen die hij voor het eerst ontmoet, wantrouwt hij. En na het scannen... kan hij wel of niet mensen vertrouwen. Hij dus zei, ik heb moeite om mensen dicht bij mij te laten... Heeft dat, hij voelde zich wel een, een tweede generatie oorlogsslachtoffer. En hij zei, daarom heb ik moeite om mensen te vertrouwen. Heeft dat niet toelaten van mensen bij jou daar ook mee te maken? Nee, want dat gaat niet vanuit wantrouwen, denk ik. Het is meer dat ik... Uh, um, ik kom erg extravert over. En tegelijkertijd vind ik het best belangrijk... om eerst even iemand goed te kennen voordat ik iets laat zien. Maar dat is niet wantrouwen... Um, Hoewel misschien vrienden van mij zullen zeggen dat ik daar wel een sterk kompas in heb. Vertrouwen, en wantrouwen, maar goed, het is ook maar een moment. Maar ik ben in, in essentie eigenlijk iemand die heel open staat en wel uh, graag contact maakt. Dat deed ik als kind al. Heel snel contact maken. En dat is denk ik niet veranderd. Maar dus ik, ik hoeken, herken hoe... niet, ik ben niet. Maar dan kan ik niet, niet volgen dat je zegt: ik maak heel snel contact, maar ik laat mensen niet snel toe. Gaat dat niet nou, ja, Nee, maar het is, ik denk dat het... Um, maar nu wordt die denk ik een heel nauw randje uh, waar ik langs ga lopen. Ik denk dat ik niet zo snel iemand ben die heel veel over zichzelf wil gaan vertellen. Ik vind het altijd leuk om eerst te scannen, dat zei ik al, wie jij bent. Um, en dan de verbinding te maken. En dat kun je natuurlijk maar deels waar maken, want je moet ook iets van jezelf laten zien. Ja. Maar er zit in mij primair iemand die geïnteresseerd is in een ander. Wat beweegt een ander? En daar haak ik dan op in. En dat begint bij mij niet van met wantrouwen. Dat begint met ja, onderzoeken, kijken. Misschien niet vanzelfsprekend iemand vertrouwen. Maar ik denk dat niemand dat doet. Nee. Maar ik heb niet dat wat Bram Moskowitz heeft. Nee, dat heeft daar niks. Dat heeft niet, niet Voor werk, ik weet het niet. Nee. Nee. Nee. nee, maar goed, jij gaf ook al aan van ik voel mij ook niet... een tweede generatie oorlogsslachtoffer... Nee, ik weet, ook niet, ik weet ook niet wat tot nu toe. Ik weet ook niet wat dat is. En ik heb al, ja, wat ik tegen je zei in alle eerlijkheid, het, het, het, natuurlijk ben ik extra geraakt. Uh, maar je wordt ook opgevoed en je maakt dingen mee en je weet nooit wel deel naar bij de opvoeding hoort of de, door de dingen je gevormd bent door de dingen die je hebt meegemaakt of die door tweede generatie zijn gebeurd. En het, dat weet ik bij mezelf ook niet. Het zal ook met elkaar te maken kunnen hebben. Ik heb in uh, die zin natuurlijk ook net zoals jij dingen in het leven meegemaakt die mij gevormd hebben. Ja. In hoeverre is dan waar je nu zit? Je zegt. Ik wil voor maatschappelijk voor de publieke omroep wil ik werken. Ik wil maatschappelijk, in hoeverre komt dat voort uit hoe je gevormd bent? Uh, uh, nou ja, ik heb het eigenlijk een beetje al verteld. Aan de hand van journalistiek. Uh... Kijk, een pu de publieke omroep... Ja, maar dat omroep. is anders dan nee, dat ik, ik maatschappelijk... Pak hem, pak hem op, let yeah. op. De publieke omroep, uh, zeker in Nederland, is een unieke publieke omroep. We hebben uh, alle geloven, alle overtuigingen worden vertegenwoordigd in ons systeem. We hebben een zwaar journalistiek uh, kompas, als ik het woord weer even mag gebruiken... En ik vind het belangrijk om daarin bij te dragen. Vanuit mijn maatschappelijke achtergrond, vanuit mijn bestuur. Ik heb uh, voorheen in het bestuur van Boorchild gezeten. Um, ik ben nu betrokken bij Women Inc. en bij uh, Pink Ribbon. Dus ik doe veel dingen die uh, belangrijk zijn voor maatschappij of mens. Um, en daar draagt de publieke omroep natuurlijk ongelooflijk aan ja. bij. Ik bedoel, kijk wat er gebeurd is afgelopen dinsdag rondom de koning. Ja. Daar was de publieke omroep. Toch een centraal punt voor, voor Nederland. Voel je uh, dan, voel je dan mede trots? Zeker. Ja. Ik bedoel, natuurlijk, uh, uh, de collega's van de NOS... en van alle andere omroepen hebben fantastische programma's gemaakt. Laten we daar wel mee beginnen. En, uh, maar ik ben er zeker trots. Ik ben heel erg trots. En uh, ik vind dat we daar ook... Uh, echt hebben laten zien wat we kunnen. Heb je al niet? Ik ben zo blij dat ik gewoon hier dan wekelijks een programma kan maken, dat ik op een redactie zit, dat ik gewoon zeg maar met de poten in de klei sta en die dingen maak. En heel concreet kun je dat terug horen. Dat is niet bij het werk wat jij doet in de raad van bestuur. Nee, maar dat heb ik natuurlijk wel heel veel jaren wel gedaan. Dus ik kom natuurlijk, ik ben ooit maker geweest um, en ik heb een eigen bedrijf gehad. Dat is een beetje mijn geschiedenis. Eigen bedrijf verkocht aan IDTV. en dat maakte. Dat maakte communicatiecampagnes uh, uh, of maakte uh, evenementen, uh, later uh, televisieprogramma's. Dus ik kom uit de maken. Dus ik heb het heel veel jaren wel gedaan. En juist die ervaring kan ik nu inbrengen in een raad van bestuur. Maar en mis jou... je het dan niet? Nee, ik mis het niet, want ik krijg er veel voor terug. En ik heb een bewuste keuze gemaakt. En ik heb in Henk Gort een hele goede collega met wie ik... die juist mij wilde hebben omdat ik uit die makerskant kwam. En natuurlijk de directie bij IDTV had gevormd. En wij zijn heel erg aanvullend. Dus ik leer heel veel. Ik heb veel in te brengen. Het gaat goed. Nee, ik mis het nu niet. Maar als je dan zo'n dinsdag hebt, gaat het dan niet toch nog kriebelen? Dat je denkt, oh daar had ik aan mee willen werken of dat had ik willen doen. Nou, dat had ik niet in de eerlijkheid gebied me te zeggen. Ik zeg het heel zachtjes, want ook dat was heel eervol. Ik mocht in de kerk zijn. Dus ik zat echt eerste rij dankzij het Nationaal Comité. Zat je in het Nationaal Comité? Nee, daar zitten andere mensen in. Maar ik heb natuurlijk vanuit mijn functie wel mee te maken. Dus ik zat in de kerk. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een enorme ervaring. En daar wordt geschiedenis geschreven. En ik was erbij. Ik hoorde een cameraman die afgelopen woensdag... bij debat op dan de uitzending deed... die zei van gisteren een dag had. Tuurlijk doe je als cameraman doe je veel werk. Hij zegt, maar ik stond ook in het lange gangpad ja, het van een nieuwe kerk. Oh, en die, was, ja, die raakte niet over uitgepraat. Nou ja, om het maar specifiek te zeggen. Ik zat negen rijen achter uh, Charles uh, en Camilla. Camilla. En het feit dat ik weet ja. dat het negen rijen is, zegt al genoeg. Dat zegt je geteld <laughs> ik, ik heb het gewoon echt geteld. Ja, ja het is, is ongelooflijk bijzonder dat mee te maken. Het was natuurlijk een fantastisch mooi moment. Ja. En ze was prachtig, dat sowieso. En het was prachtig. En ja. de Nieuwe Kerk was prachtig. En daarna was er een receptie op het paleis. En het paleis was prachtig. En ik vond het fantastisch. En ik vond het ook mooi uh, om te zien hoe, hoe Nederland dan samen is. Dat was wel zo, hè? Dat was wel zo. Ja. Want was... tevoren was er natuurlijk een beetje angst. Ja, maar dat, dat, dat is fantastisch verlopen. Ja. En, uh, en de verbintenis. En daar, daar valt voor mij ook weer dat één minuut stilte in terug. De verbintenis, het samen zijn, is voor mij zo belangrijk. In, in die het zin, algemeen, niet ja. alleen maar met betrekking tot wat we op televisie brengen... maar ook als mens dingen samenbrengen. Ja, ja. In die zin is, dit, is deze hele week volgens mij een, uh, Zeker. een week die wel in dat, uh, in dat thema staat. Um, we hadden het al, je zei al even aan het begin, uh, toen we begonnen van, uh, met de bezuinigingen... dat is iets om alert op te zijn, dat is iets wat, uh, wat mis kan gaan... Nou, ik weet niet of je het laatst hebt gelezen, de Villa Media. Dat is een tijdschrift van de NVJ, of tenminste die mede door de journalistenvakbond wordt uitgebracht. En Hans La Roche, de oud hoofdredacteur van de N.O.S. Uh, van uh, de N.O.S. die die zei: ik maak me zorgen over de willekeur waarmee er wordt omgegaan met de publieke omroep en uh, wat ja. onze toekomst is. Ik weet niet of je het artikel hebt gelezen, nee. maar hij schreef ik zo'n kleine passage voorlezen en dat gaat met name om de band tussen politiek. En de publieke omroep hij schrijft voor mij begon het allemaal bij Matt Herbe van de LPF. Matt was boos op de NOS, met name dat deel dat de verkiezingsuitslagen verzorgde. Maartje van Wege had namelijk laten blijken dat ze moeite had met de grote overwinning van Pim Fortuyns LPF in Rotterdam. In 2002 was dat. Was ook mm -hmm. niet verstandig. Voor Matt Herbe was het veel meer. Het was een doodzonde, schrijft Hans La Hoes. Pim bekritiseren was buiten alle denkbare en toegestaande perken. Hij had, zoals hij zelf zei, nog een appeltje te schillen met de NOS. En het lukte hem. De LPF ging meeregeren met CDA en VVD. De publieke omroep leverde 35 miljoen in. Voor Mat Herbe was, zo zei hij in het openbaar... dit de straf die de omroep diende te ondergaan. De boete die betaald moest worden. Nou, Inmiddels zijn we vele miljoenen verder. Ja. Hoe kijk je, je daar tegenaan? Hoe zorgelijk zijn dit soort ontwikkelingen... Dat, dat we dat kennelijk hebben laten gebeuren? Wie is We? Nou, we, we als media accepteren dat, dat dit gebeurt. Je hebt misschien weinig tegen in te brengen. Ja, dat is de vraag. De, de, de, uh, ik denk dat we wel wat doen. Uh, dus de, laten we zeggen dat uh, nu besproken, gesproken wordt over de extra 100 miljoen... en ik denk dat wij daar behoorlijk tegen opponeren. Uh, dat doen we in interviews, dat doen we in, in allerlei vormen. Gesprekken, schriftelijk, mondeling, het maakt niet uit. Dus ik zou willen zeggen dat we er wel iets tegen doen... Um, maar volgens mij bedoelt hij ook de, de bemoeienis van de politiek... met de publiek ja. om op inhoudelijk. Ik denk dat daar ook een... Uh, dat is een, ook een hellend vlak, toch, waar we op zitten? Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook een paar hele goede politici... die daar wel weer voor waken. Maar je moet daarvoor uitkijken. De politiek moet zich niet met de inhoud gaan bemoeien. Um, de inhoud wordt gemaakt door makers. Ja. En in dit geval bij ons de omroepen. Um, dus ja... Uh, sowieso daar moet je vanaf blijven, vind ik als politiek. Je moet je daar niet mee willen bemoeien. Uh, en tegelijkertijd... Maar gebeurt het te veel nu? Het gebeurt wel eens. Ik bedoel, als er wordt gesproken over welke, wat er gedraaid moet worden... meer Nederlandstalig op Radio 2 of niet, dan, dan gebeurt het. Dat moet je niet willen. Nee. Um, daar, daar gaat de politiek ook niet over. En in een vrije land, met, met vrije journalistieke normen en waarden... moet je dat absoluut niet willen en moet dat niet mogen. Um, het gebeurt ook regelmatig niet. Dus daar, daar zit hij. Um, en het andere is, we hebben 200 miljoen voor ons kiezer gekregen in Rutte 1. Er wordt nu gesproken over extra 100 in Rutte 2 en daar verzetten we ons tegen. Ja. Maar heeft dat kans van slagen nog? Nou ja, het is nog een genietig gedane zaak, ja. dus dan heeft het altijd, heeft altijd nog kans van slagen. zeker. Ja, Hans-Lerhoes schrijft helemaal aan het eind daarvan van, nou er moet nog even, de staatssecretaris Dekker dan, de, ja. die het nu doet, die heeft nog even de publieke omroep regelen. Zo van, dan zetten we even daar een krabbel neer... en dan kunnen we, kan ik me echt met mijn portefeuille bezig gaan houden. Zo ervaarde hij dat. Van ja, hoe serieus wordt überhaupt die publieke omroep genomen? Nou, volgens politiek... mij neemt hij hem wel serieus. Ja? Uh, in ieder geval zo, zo heb ik hem wel leren kennen. Um, uh, de 100 miljoen is een, een, zou voor ons echt betekenen... dat we op het ijs gaan zakken. Uh, want dat gaat onmiddellijk ook zijn effect hebben op de programmering. En op de programmering heeft hij effect op de sterinkomsten. En dan komen we, komen we echt aan de verkeerde kant van de medaille... Um, dus nogmaals, daar verzetten we ons... Dan heel gaat het ten koste van de net, van de kwaliteit? gaat het ten koste... Ja, bedoel, we zullen nu al gaan we langlopende series inbrengen. In we gaan buitenlandse aankoop uh, meer doen. Uh, uiteindelijk betekent dat ook voor de productiemaatschappijen... die weer leven van ons product, ook minder omzet. Dus het heeft ook nog een keer een effect op de hele economie... Ja. van het veld waar we in werken. Maar goed, dat terzijde. Uh, we willen als publieke omroep goede programma's brengen. We zijn de goedkoopste publieke omroep van Europa... Of nou één of twee na geloof ik. Of, maar we horen tot de laatste drie of vier. Dus je kunt niet zeggen dat we het niet uh, goedkoop doen. We doen het heel goedkoop. Um, zelfs voor zo'n rijk land als Nederland uh, uh, heel erg goedkoop. Uh, BCG, dat is een Boston Consulting Group, is bij ons geweest. En we zijn de eerste bezuiniging aan het doorvoeren. En hier zit wat mij betreft ook echt de rem. Ja. Hoe zit het? Ik, ja, ik vind het altijd moeilijk omdat je dan. Voor mensen zeggen: Oh, daar heb je dit Weet je, er zitten de twee van de publieke omroep. Lekker over de publieke omroep te praten. En hoe belangrijk het wel niet is. En hoe kun je nou mensen ervan overtuigen dat het, dat het echt wel de grens is bereikt? Want op de een of andere manier bestaat nog altijd het idee dat het allemaal wel meevalt. Nou ja, dat, dat, het, het, het vervelende zou zijn als je dat gaat merken in de programmering. Dus als je straks voor de televisie zit en de programma's zijn. Maar dan maar niet is het meer. te laat. Maar dan is het te laat. Um, dus wat wij hebben geprobeerd te doen is uit te leggen dat deze bezuiniging niet gaat over uh, waar, wat, zeg maar, dat beeld wordt er heel erg vaak gemaakt. Dat het allemaal hele duurbetaalde duur directeuren zijn. Nou ah ja, het is wel lullig uh, dat het nu net natuurlijk weer we naar de het... van, van uh, Ja, maar de in, in bestuurders weer niet. De bestuurders van de omroepen zijn er vijf geloof ik van omhoog gegaan. Uh, dus de presentatoren we, zakken. Uh, volgens mij hebben we in de mededelingen daar niet formeel iets over gezegd, maar ik denk dat. Uh, nogmaals te werken, wat is het, drie, vierduizend mensen... bij de publieke omroep. En het zijn niet duurbetaalde mensen... die uh, met z'n allen uh, heel veel geld uh, verdienen... en maar uh, van alles in programma's stoppen. We, we, zijn heel, we maken hele efficiënte programma's. Dat is, uh, en die zijn bovendien ook nog een keer internationaal heel succesvol. Dus er wordt goedkoop internationaal succesvol gebracht. Um, en om je vraag even te beantwoorden... Wanneer gaan, gaan we er dan niet van merken? Wij proberen dat uit te leggen. Omdat je, het, je gaat het merken als de programma's er niet meer zijn. En we willen voorkomen dat die programma's er ja, niet meer zijn. Ja. Dat er zo meteen een zender is waar je uh, niet meer de standaardprogramma's kunt zien... maar al uh, heel lange series aangekocht. Dat het Nederlands product zichtbaar blijft. Dat uh, mooie programma's zoals we die hebben gemaakt kunnen blijven worden. Mooie drama series, mooie andere programma's. Programma's. En waarom moet dat dan, dat moet ik toch echt van het hart, met NPO1, NPO2 en NPO3? Waarom niet gewoon Nederland 1, 2 en 3, zoals we het nu hebben? Nou, volgens mij hebben we nog niks gewijzigd. Nee, maar laten we erover praten als het zover is. Nee, nee, nee. Uh, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd waarom. Nou, we hebben, wat zit er achter? Waarom zou je het willen? Even, even de geschiedenis halen. Volgens mij. Um, wat er gebeurd is, is dat uh, het naar buiten is gekomen... op het moment dat wij het nog niet wilden. Wat wij gezegd hebben is, er moet een merk komen... waaraan in ieder geval... Uh, waardoor wij vindbaarder zijn en herkenbaarder zijn. Maar waarom moet dat? Dat begrijp ik niet. Nederland nou, 1, 2 en 3 is toch heel herkenbaar? De omroepen aan zich zijn toch herkenbaar? Waarom moeten de NPO van dan... het ook... feit dat, dat, wij, dat de slag die jij nu maakt... namelijk dat we Nederland eraf halen en de NPO opzetten... een slag is die nu nog helemaal niet gemaakt wordt. Okay. Waarom en... moet de NPO dan Omdat je... als merk zichtbaarder zijn? La, laat ik het anders zeggen. Ga eens Nederland intoetsen... en ga eens kijken wat je dan vindt. Als je Nederland intoetst, dan, dan vind je niet vanzelfsprekend de programma's. Um, dus wij willen proberen een merk te creëren... waardoor iedereen weet, hè, langs die lijn kunnen wij bij de publieke omroep... ook de programma's vinden en hebben herkenbaarheid. Um, internationaal, nationaal. Met name nationaal, want dat vind ik het belangrijkste. Dat zit de gedachtegoed achter het vinden van het merk. En uh, doordat het nu eigenlijk maar in de vrije publiciteit gekomen is... verbinden mensen allerlei conclusies eraan die wij nog heel langzaam, of misschien met veel minder grote snelheid... die jij nu wel maakt, willen gaan doen. Maar één merk om vindbaar en herkenbaar te zijn. En ja, daar kun je even ja, discussiëren te... of dat ja, nodig is of nou niet. Uh, maar vooralsnog is de optelsom van Spoorloos en van Memories... en dat zijn toevallig twee k programmas maar van uh, Nieuwsuur... en van allerlei andere programma's, is nog niet de publieke omroep is, of NCV, KRO, Varen, is niet ja, de publieke maar omroep. Maar is dat niet inherent aan het ik, systeem wat wij hebben, dat er door omroepen met omroepen wordt bedacht? Wij maar hebben geen het, is wel, het is wel goed, denk ik, om een, zeker in de discussie die we hiervoor hadden, om straks de optelsom wel te kunnen hebben. En om vanuit die optelsom wel te kunnen praten ja. en zeggen, als je hieraan komt, dan kom je aan de Nederlandse publieke omroep. Maar dan moeten de omroepen ook wel eens met één mond gaan praten. En dat gebeurt voorlopig ook nog niet. Nou ja, ik denk ook, maar dat staat er een beetje naast. Ik denk dat het prettig is als je elkaar kunt vinden. Alleen, dat is inderdaad ons systeem. Iedereen heeft daarin zijn eigen ja. verantwoordelijkheid. En wij proberen dat te coördineren. En absoluut, het zou helpen als je meer met één mond praat. Maar je hebt tegelijkertijd met verschillende belangen en doelgroepen te maken. Krijg je het nog druk mee de komende tijd, denk ik zomaar. Ja, ja zeker. Ja. Ik heb het Geen druk spijt mee. van de overstap in naar de NPO? In houd Je houdt van een uitdaging. Nee, maar ik heb het gedaan omdat ik je vertelde. Ik geloof in het publieke omroep. Het is belangrijk voor me. Ja, maar volgens mij ben je ook iemand die zijn tanden ergens even in zeker. wil zetten. Ja. Zeker. En ik heb het uh, enorm aan mijn zin. Dus dat gaat nog wel even door, voorlopig. Zeker. Jule Rijksman, fantastisch dat je hier was. Dankjewel. Het was leuk om te zijn. Uh, een, een gedenkwaardige of een, wou zeggen, een respectvolle en mooie herdenking morgenavond. Op Dankjewel. een bijzondere plek dus. Jij ook. Volgens mij maakt het niet heel veel uit uh, waar je bent. Misschien dat het iets extra's geeft. Maar het gaat natuurlijk om wat er vooral uh, in het hoofd zich afspeelt. En waar je op dat moment aan denkt. En daar wil ik graag uh, na één uur met u over praten. U kunt bellen over wie u herdenkt En het belang daarvan op 0800-1121. Mail ik dan ook naar kazaluna.ncrv.nl. Dan spreken we elkaar na één uur weer. Tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie je naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 25. Joop moet tekenen. U heeft een grote transactie op het oog. Ja, de firma is in andere handen overgegaan. Het zogenaamd onschuldige maatschappijtje van Joop... maakte deel uit van een omvangrijke witwasconstructie. Trompenberg moest de boete liquideren... zonder dat hij wist wiens Schelter werd gewassen of in welke kleur. De eigenaar heft de firma op en wilde de goede naar Guernsey overschrijven. Maar onze directeur wil een akkoordverklaring van de bewindvoerder. Die bewindvoerder heeft de firma verkocht. Hier is de verklaring dat de aandelen zijn overgedragen... Hier is mijn volmacht van de nieuwe eigenaar, meneer Oost en meneer de enige Trompenberg. We hebben nog één document nodig voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen. Met al die stress, ik kan me wel voorstellen wat Trompenberg toen dacht. De boodschapper moet dood. Al sinds de oudheid is dat zo. Joke, luister nou even. Helaas is niet altijd duidelijk wie de boodschapper is. Concentratie en weet ik wat meer. Joke, ik ben net wakker. Ze is thuisgekomen met allemaal beurse plekken op de benen, in het ja. gezicht. De volgende keer wordt ze in coma geslagen. Ik wil dit niet. Ja, maar je kan haar niet zomaar dingen verbieden. Oh ja, zeker wel. Als jij niet zo slap zou zijn. Ja, laat haar maar de gang gaan. J jij bent geen vader. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hou haar bij mij zolang jij niet. Shit. Ja, misschien. Over havens de macht van de Nederlandse drugsmafia geconcentreerd rondom Eddie Lagarde... die als een spin in het web de Nederlandse georganiseerde misdaad controleert. Daarnaast naast de partners in crime zijn advocaat Beenhakker en porno Boer. Middelkoop. Deze directie, zoals ze worden genoemd, heerst met harde hand over de drugsmarkt. Ze beschikken over veel geld, wapens en... Contacten bij de Amsterdamse politie. Door haar omzichtig opereren en de corrupte agenten die haar informeren. is Lagarde nooit gepakt voor drugshandel. De directie schrikt niet terug voor dodelijk geweld. Andere drugscriminelen zijn uiteindelijk verantwoording aan deze drie topmensen. Het grootste gevaar is dat de bovenwereld wordt geïnfecteerd met zwart geld uit de onderwereld. en dat daardoor gewone burgers, ondernemers, advocaten en notarissen in de greep komen van deze criminelen. En wat doen politie en justitie? Die staan vooralsnog volstrekt machteloos. Waar komt dit in godsnaam vandaan? Zullen we die klote journalisten eens even ophalen? In vijf minuten noemt die namen. Zeker weten. Uh, waarom wil jij die bronnen hebben? Ja, die lagade blijft nou zitten waar ze zit. Denk je? Het staat in de krant als public enemy number one. Houd toch op, zeg. Maar misschien gaat ze rare sprongen maken en in het namen. Wat nou heb maar. jij gelekt? Natuurlijk niet. Wat denk je nou? Letten dat dit die Amsterdammers zijn? Er zijn twee dingen die ons onderzoek bedreigen. Politiemensen die vinden dat wij verkeerd bezig zijn... en politici die dat geloven. En kijk nu eens, ons onderzoeksdoel staat in de krant. Heb jij gelekt? Mijn bazen willen resultaten, arrestaties... of op zijn minst af en toe een drugsvangst. Met dit artikel in de hand kan ik duidelijk maken... dat een incidenteel succesje niks betekent. Maar de directie die leest ook kranten? Denk jij dat ze zullen stoppen door zo'n artikeltje? Dat zal ons leven er een stuk makkelijker op maken, hoor. Ieder boefje een portretje in de krant en de misdaad bestaat niet meer. Maar ze weten nu toch wat wij weten? Om bij die mensen te komen, hebben we tijd nodig... En die krijgen we nu. Justitie en politie staan vooralsnog volstrekt machteloos. Nou, een betere oproep om meer bevoegdheden kan ik niet verzinnen. Nee. Waarom heb je niks gezegd? Waarom wel? William... Eindelijk. Een drukke dag zeker! Uh, excuses, ik zat in een file. Laten we aan boord gaan. Uh, ik moet nog even bellen. Het uh, is dringend, sorry. Ja, wij gaan alvast. Eén uh, minuutje, meer niet. Ik uh, kom net bij de bank vandaan, maar uh, ja. die, die klootzakken liggen dwars. Wat willen ze? Ze willen een verklaring van Joop. Sorry, ik weet het. Ik heb niet gestudeerd, maar mag ik hier niets van snappen? Hij heeft toch al getekend? Ja, dat zei ik ook. Maar ze legt een extra document op tafel dat ook nog door hem getekend moet worden. Kan jij Joop te pakken krijgen? Als jij een afspraak maakt met Joop, ga ik zelf wel even bij hem langs vanavond. Fax maar. Oké. Als je Joop spreekt, zou je dan willen zeggen dat hij me moet bellen? Ja, kom op. Voorste been. Let op je voorste been. Je zet je voorste been vast als je stoot. Ja, moet toch stevig staan. Altijd in en uit bewegen. Kijk. Stoot, stoot, stoot en been los. Als die louk dan komt, dan kan je jezelf beschermen. Als je been vast staat, ja, doet het pijn. Ja. Precies. Goedemiddag dames. Sherman, kijk aan. Sorry, er komt iets tussen. Geef niet. We hebben hard getraind. Nu moet ik naar huis. Hoezo? Huiswerk, als ik nog meer onvoldoende krijg. Nee, is goed. Ga maar. En, Doosje. Hoe is het met jou? Hm. Ik zit nog altijd niks te doen. <lacht> als jij me niks noemt, ik zag jou bewegen. Dat ik... ik kan vechten, weet ik wel. Ik wil werken. Ik wil ook eens mooie schoenen kopen. Nora, ik wil niet dat je gaat werken. Je moet trainen. Je hebt straks je eerste prof gevecht. Als je dat wint, komt het geld vanzelf. Dat hij nog geen mobiele telefoon heeft, zeg. Ja, niet voor deze tijd. Wat zegt ons dat? Nee, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk te peilen. Nou. Ja. Ah, William. Welkom op de ijsberg. Uh, ijsberg? Ja, ik wilde er eerst Titanic noemen. <laughs> Het dubbele twin neem ik aan. Top van 30 knopen? Je hebt er verstand van, zie ik. Uh, niet echt. Vrienden van mij wel. Uh, heb je een fax aan boord? Natuurlijk. Baas, die antilliaan is Ja, stuur maar door. Ga maar. Hé, hey Armin, kom bij. Sherman. Hoe gaat-ie? Kom verder, man. Wil je wat drinken? whisky Heb je de krant gelezen? Zeker. Ik wist niet dat jij onder een directeur werkte. Mensen weten zoveel niet van mij. Ja. <lacht> bro. Maar... Maar wat? In een strak geleide organisatie willen we een duidelijke taakverdeling. Wat dacht jij ervan om mijn vaste transporteur te worden? Jezus. Ik en vaste banen, dat is niet echt een gelukkige combinatie. Ik ben een vrije jongen. Word jij nu mijn vrije jongen. Ik wil niet dat jij mijn concurrent bent. Nee, zwaar. Als ik een partij van vijfduizend bestel... en jij gooit er nog eens vijfduizend bovenop voor jezelf... dan zijn wij concurrenten. Ach, jongen, echt. Ik zou niet weten waar ik vijfduizend kwijt zou moeten raken. Nee, maar ik wil ook niet dat je het probeert. Jij de import en ik de distributie. Exclusief voor elkaar. Hé... Hey. Een duet, wat zeg je ervan? Zie ik je nou bleek om je neus worden, William? Oh, ik heb geen last van zeeziekte, hoor. Flinke borrel, helpt altijd. Hier, yeah. single malt, meer dan 30 jaar oud. Tijd om onze deal af te ronden. Ik heb de contracten laten opmaken. Mijn maatschappij heet CIHPV. Cash in hand. <laughs> ja, dit snap ik niet helemaal. Wat niet? Devent en ik hebben grond gekocht. Die wordt door jou ontwikkeld en verkocht aan pensioenfonds. En dat is de deal? Jij zou van de winst 30% provisie pakken en dat is nu 60%. Klopt. Nee, dat klopt niet. Ik heb het er al met David over gehad, maar jij bent steeds zo druk dat ik je niet eerder heb kunnen informeren. Waarover gehad? Deze deal is voor jullie gevoelensfressen. En ik loop me de longen uit het lijf. Wij hadden een afspraak. Laat hem nou even uitpraten. Deze deal kunnen we eenmalig doen. Of nog een keer of tien. Die zuidas wordt echt groot. Dus. Zeg het maar. Sas? Sas? Sas, ben je thuis? Ja. Wat ben je aan het doen? Huiswerk. Oh, hoe gaat het? Goed. Wat ruik ik? Macaroni met ham en kaas. Ha. staat in de oven. Pardon? Ik had geen zin in die eeuwige pizza. Loop je mank? Hoe komt dat? Dat is, niks, dat is niks. Laten we maar geen eten, anders verbrandt het. Als je thuis komt en je dochter heeft gekookt, dat is een boodschap. Maar welke? Papa, ik hou van je. Het is te leuk om dat niet te denken. Dat weet elke vader die een dochter heeft. Hé, hey, baas, heb je die homo weer? Hé, hé, hé. Een beetje op je woorden, man. Jij komt je document halen. Met jouw document. Al even op, menno, ligt op mijn bureau. Wil je drinken, Wil? Heb jij Joop gezien? Ah, kijk, daar is je document. Met Joop's handtekening. Ja, zoals afgesproken, ja. Ik kan Joop niet vinden. Jij wel. Zo, dat is een handtekening, heeft gezegd. Heb je nog gezegd dat hij moest bellen? Wie zegt nou dat ik Joop gezien heb? Zo moeilijk is dat niet, een handtekening vervalsen. Maar ik wil hem zien. Dat zal je moeten zoeken, jongen. Jij weet waar ik moet zoeken. Begin je weer? Maar Help me, iets. Goed, goed, ik zal je helpen. Men meneer vertrekt. Okay. Sorry, sorry. Breng jij hem even naar de uitgang. Armin. Lopen, zeg ik. U hoorde onder meer... Eind van der Heijden, Sanne den Hartog en Hajo Bruins. Regie, Chris Baajema en Jeroen Stout. Techniek, Frans de Rond. Bezoek de website ntr.nl slash de spin.